11 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. Rijkswaterstaat mag de snelweg A4 doortrekken van Delft naar Schiedam. De Raad van State heeft het bezwaar tegen de verlenging van tafel geveegd. Milieuorganisaties en bewoners van het gebied maakten vorig jaar bezwaar tegen het kabinetsbesluit om de A4 door te trekken. Ze vreesden geluidsoverlast en zeiden dat de snelweg ten koste gaat van de natuur. Met het besluit van de Raad van State lijkt er een eind te komen aan een halve eeuw getouwtrek. Organisaties uit het bedrijfsleven zijn blij met het besluit. Zij zeggen dat de files aanzienlijk zullen verminderen als de snelweg in 2015 in gebruik wordt genomen. Kunsthogescholen gaan minder studenten aannemen. Dat staat in een meerjarenplan waarmee de HBO-raad tegemoet wil komen aan de kritiek van onder andere staatssecretaris Seilstra dat er te veel kunstenaars worden opgeleid. Volgens hbo-raadvoorzitter Ter Horst moet er een betere aansluiting op de arbeidsmarkt komen. De hogescholen willen 25% minder beeldende kunststudenten aannemen en 10% minder studenten klassieke muziek en jazz. Het geld dat wordt bespaard willen de scholen vooral besteden aan extra begeleiding van talenten in de kunst. Voor deze groep is volgens de hbo-raad een speciaal beursstelsel nodig. De boetes voor overtreding van het rookverbod in de horeca worden verdubbeld. Volgens minister Schippers zijn de boetes nu te laag om indruk te maken. Een cafébaas moet voortaan 600 euro betalen als in zijn kroeg wordt gerookt. Dat was tot nu toe 300 euro. Bij herhaalde overtredingen kan de boete oplopen tot 4500 euro. Uit cijfers van de Voedsel- en Warenautoriteit bleek vorige week dat in 42% van de cafés en discotheken ondanks het verbod wordt gerookt. Eind vorig jaar versoepelde het kabinet de regels. Sinds die tijd mag de asbak in kleine cafés zonder personeel weer op tafel. In zijn woonplaats Laren is Jaap Blokker overleden... de eigenaar van de gelijknamige winkelketen. Hij begon op twaalfjarige leeftijd als liftboy... in de Blokkerwinkel aan de Amsterdamse Kalverstraat... en werd in 1967 benoemd tot adjunct directeur van het hele bedrijf. Later werd Jaap Blokker samen met zijn broer Albert Junior bestuursvoorzitter...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 Het bedrijf groeide onder leiding van de twee broers uit tot een internationale onderneming met bijna 3000 winkels in 11 landen. Bij het 100-jarig bestaan van de winkelketen in 1996 werd Jaap Blokker koninklijk onderscheiden. In 2003 werd hij verkozen tot topman van het jaar. Sinds vorig jaar trot hij steeds meer terug uit de leiding van het bedrijf omdat hij kanker had. Jaap Blokker is 69 jaar geworden. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Op de meeste plaatsen is het droog. Vanmiddag ontstaan er buien, in het oosten mogelijk met onweer. Het wordt 20 graden langs de westkust, 23 graden in het oosten. ANBB Verkeersinformatie: er staan twee files op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht West en Hardingsveld-Gissendam 7 kilometer. Tijd was daar een rechte reisschok dichter, stond de vrachtwagen stil. En op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Houten en Knopend Rijnsweert staat 3 kilometer. Dat is een aanrijding. Er zijn daar twee rijstroken dicht. WorldTicketcenter.nl. Deze week alle vliegtickets in de zeil. WorldTicketcenter.nl. In het TV-programma Levi onderzoekt Gideon Levi de psyche van de bonuscultuur. Hoe gevoelig zijn studenten voor financiële prikkels?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 Goedemorgen, daar ga ik weer. Spring maar mee en volg me naar Cap Vrijel. Daar gaan de renners vandaag naartoe in de vijfde etappe van de Tour de France. 164, grotendeels vlakke kilometers trappen ze weg. Saai, zo hoor ik u denken, wel nee. Want de finale voert langs de kust. En dan weet u dat er kans is op waaiers. En die kunnen vandaag het verschil maken. Ik verheug me ook op hopelijk weer een Nederlander die zich in de kijker rijdt. Gisteren koerste de vakantsoleirenner Johnny Hogerland lang voorin... Tot grote vreugde van mijn gast van vandaag, Henk Schipper. Want Johnny Hogeland fietst op de wielen die Schipper maakt. Hoeveel reclame kan je hebben? En over reclame gesproken, welke sponsornaam... prijkt er volgend jaar eigenlijk op het shirt van Philippe Gilbert? De ploeg van de Belgische renner valt uit elkaar. En hoe dat kan, bespreek ik met de chef van de eigen reclamecaravaan van de proloog. Deze uitzending heeft sowieso een hoog Gilbert-gehalte. Blijf dus luisteren. Ook naar verslaggever Robert-Jan Boy. Want die is weer bij iemand ergens in het land op bezoek. De kijken. Robert Jan, bij wie ben je vandaag? Ik sta hier in de tuin bij uh, Harmen Siese. Welbekend nieuwslezer en uh, wieler van uh, En Harmen is even aan het kijken naar het zonnetje. Want gaat hij zometeen tijdens de tour nou hier buiten zitten op het terras, of gaat hij naar binnen toe? Dat is de vraag. Dat hangt ook van de zon af. De weerswachting was slecht voor vandaag met veel regen. Ja. Maar uh, als het nou mooi weer is vanmiddag, dan ga ik hier lekker met de uh, met radio in mijn oortjes zitten luisteren de eerste uren. Dan zit je lekker in het zonnetje aan ja. het tafeltje. Ja. En het andere geval, we gaan even uh, naar binnen toe hier. Dan zit je ongetwijfeld in de woonkamer. Even kijken, ja. Sorry. Daar staat, ja, in die hoek ik, ik zie ik de tv al staan, uh, ja, Harmer. Ja, ja, ja. ja. Die. ja. <laughs> dan ga ik je met lui stoel liggen en met... de. Uh, met de documentatie erbij, het, uh, hmm. de, de ronde beschrijving en het, uh, de atlas van Frankrijk. En dan ja. volg ik het allemaal minitieus. En het is een speciale etappe voor jou vandaag. Het is een etappe voor de Bikkels. Want we gaan door de omgeving van Bernard Hinault, ja, om er even ja, wat te noemen. Ja, het land van Hinault. En wie, wat heb jij ook alweer gereden? Ik heb Parijs-Roubaix gereden. Parijs-Roubaix gereden? Ja, meneer. Wanneer was dat? <laughs> ja, dat is uh, 20, 30 jaar geleden al, maar... Uh, het was wel een hele ervaring. Vertel even over die Parijs-Roubaix. Nou, dat was natuurlijk een ontbering. Het was midden in de zomer. En, eh, je zag allemaal afgebroken zadels en, en stuurpennen en, en mensen met lekke banden. En als je dan de wielerbaan van Roubaix oprijdt... Ja, ga door. Dat is een van de mooiste momenten van mijn leven, mag ik wel Het hoogtepunt? Het, nou, het hoogtepunt niet, want dan nee. zou ik mevrouw te kort doen. Dat is nee. natuurlijk mijn trouwdag, maar... Ja. Nou, nou, dat ja. moet je wel zeggen. <laughs> nee, maar dit was echt uh, heel fijn. Goed, we gaan zo meteen uitgebreid verder praten. Bijvoorbeeld over het begin van de liefde van, van Harmen voor de Tour de France. Dan gaan we terug naar 1953. En de Zeelse kust komt ook nog ter sprake. Deborah, wat Rob... hebben we een tijd nodig? Ik, eh, nou, je krijgt hem van me, Robert-Jan. Tot straks. Harmen Siesen, daar is hij vandaag. Die leest tegenwoordig het nieuws thuis en volgt de tour gewoon op een banddikte. Robert-Jan Boy straks dus weer in deze uitzending bij hem thuis. De proloog. U weet vast wel hoe het werkt inmiddels. Na een dag of drie mag dat toch ook wel. Op de website deproloog.vara.nl vindt u een uitvergroot detail... van een foto die met wielrennen en de tour te maken heeft. En aan u de taak om mij te vertellen wat of wie er op die foto staat. En als u het antwoord weet, mail me dan op deproloog.vara.nl. Maar kans op een wielerboek. Gisteren hing ik een verhaal op over een griezelig steekwapen... in monsterlijke kleuren. Tja, dat steekwapen bleek... een Drietand, die mondselijke kleuren waren geel en een klein beetje rood. Die drietand werd dan weer vastgehouden door een duivel. Liever gezegd, een man verkleed als duivel. En dat kan er maar één zijn, Dieter of Didi Senft uit Duitsland. Al jaren moedigt hij de renners in de Tour en andere grote rondes aan. Het goede antwoord dat is gegeven door heel veel mensen... al dacht een enkeling ook dat het ging om Neptunus. Nou ja, Dat antwoord heb ik uiteraard niet goed kunnen rekenen. John Sandbergen uit Marknessen had het wel goed en hij krijgt dus... Een wielerboek. Wilt u ook kans maken? Surf dan snel naar deproloog.vara.nl en vertel mij wat er op de foto staat. Ik geef alvast een tip. Ik zie namelijk een soort schoenlepel. Hij is zwart gekleurd. Iets te dik voor mijn kekken, mag ik toch wel zeggen, wielerschoentjes. En ik heb maat 41. Maar misschien is het wel iets voor u. Heeft u het goed, dan maakt u kans op een wielerboek. Vertel het me. De proloog. Philippe Schilbert zou gisteren op de Muur de Bretagne... wel even zijn tweede etappe in deze Tour winnen. Het leek wel een zekerheid. Bijna iedereen ging ervan uit En hij had er zelf ook alle vertrouwen in op zijn verjaardag. Maar uiteindelijk kwam hij als vijfde over de streep. Dat verlies kwam hard aan, maar er was ook nog iets anders. Want Gilberts ploegmaat van de broek viel in de finale aan. En wat deed Gilbert, Hij haalde hem gewoon terug met in zijn kielzocht de andere favorieten. En zo kon Cadel Evans even later gewoon de etappe winnen. Niet Gilbert, dus en ook niet Jurgen van den Broek. Journalist Paul Keizers vanuit België. Goedemorgen. Goedemorgen, Deborah. Heeft u de krant al opengeslagen? Ik heb de krant uitgespit. Hierover. En wat schrijven en, ze? Uh, nou ja, dat het, uh, dat het onheus is wat uh, Gilbert gedaan heeft. Maar uh, heel begrijpelijk, omdat hij al zeg maar een, een half jaar of een wolk leeft en uh, alles gewonnen heeft waar en wanneer hij wilde. En dat er vanuit werd gegaan dat dat gisteren op de muur de Bretagne ook zou gebeuren. Maar dat het ook maar een mens is blijkbaar met twee benen en dat hij uh, ook kan verliezen dus. En keihard van zijn wolk gedonderd, las ik ook ergens. Eh... Uh, ja, ik denk, uh, ik denk dat het ook bij hem hard is aangekomen. Maar hij is, is genoeg professioneel om, om uh, dat te kunnen verteren. Alleen de manier waarop het gegaan is, uh, is natuurlijk wel heel wrang voor Jurgen van den Broek. Uh, toch al iemand die niet veel wint. Hij heeft laatst in de Dauphiné zijn eerste profzegen geboekt. En hij lag nu op, uh, ik denk, uh, 350 meter van de streep in winnende positie. En als uh, Gilbert zijn koel cool bewaard had... Dan, uh, dan had hij een ander uh, laten proberen om het gaatje dicht te rijden. Maar ja, hij, hij was te, uh, te gulzig, zal ik maar zeggen, na die overwinning. Te gretig en bracht zo de favorieten gewoon terug bij zijn eigen ploeggenoot. Ja, uh, alle grote favorieten in het wiel en die... Uh, uh, regent dus eigenlijk uh, zijn ploegmaat in het verlies. Geen ritoverwinning, uh, uh, ja, niet voor hem, maar ook niet voor zijn ploegmaat. En uh, ja, dat is toch wel heel zuur. Is dit een totaal andere kant van Gilbert die we nu ook leren kennen? Misschien die wel van uh, uh, Matenaier? Uh, uh, ja, het, het, het is de kant van de kampioen die, uh, die zelf wil winnen. En er zijn presidenten in het verleden. Hij heeft uh, hetzelfde gedaan vier jaar geleden op het Belgisch kampioenschap in Aiwai. Dat is in de Ardennen. Dus over zijn geaccidenteerd terrein en zo'n beetje bij hem in de achtertuin. Toen was zijn uh, ploegmaat Greg van Avermaat toen uh, heel diep in de finale weg uh, in winnende positie. Maar hij was de gedoodverde favoriet en hij zou... Uh, Bijna telegeleid, zoals gisteren eigenlijk in, in de pers uh, stond, uh, Belgisch kampioen worden. Hij rijdt het gat dicht en Tom Boner, Duitse uit zijn wiel en wordt Belgisch kampioen in een soort uh, Waalse pijl. Omdat hij gewoon in een zetel door Gilbert uh, in winnende positie wordt gebracht. En gisteren herhaalde hij dat kunstje dus? Ja, het is een beetje wat, uh, wat Museo ook een ex-kampioen heel goed uitlegt in de krant van ja, uh, als uh, als kampioen die zo gretig is dan, dan op een gegeven moment uh, uh, denk je dat je de hele wereld aan kunt en het zal wel lukken, maar dan ja soms lukt het niet en, en dan benadeel je niet alleen jezelf maar uh, ook je ploeg en je ploegmaat. En de bijkomende factor die zeker gespeeld heeft... en die er niet toe heeft bijgedragen dat Gilbert uh, zich uh, heeft ingehouden... is dat die uh, omega Pharma lotto ploeg aan het eind van het seizoen verdwijnt. Daar gaan wij het later in deze uh, dat... uitzending ook nog over hebben, zeker. Ja, die valt uit elkaar natuurlijk. Maar de morgen schrijft ook Kain en Abel in Belgenland. broedermoord ook binnen de ploeg. Nou, dat, uh, dat vind ik een groot woord. Dat, uh, de morgen is natuurlijk altijd een beetje pittig. En uh, daar komt het op, op dat moment natuurlijk op, op neer. Maar een minuut later, als de gemoederen weer bedaard zijn, wordt dat op zijn Belgisch een beetje weggemasseerd. Want uh, die ploeg moet natuurlijk nog 2,5 week door uh, Frankrijk blijven fietsen. En ze moeten proberen nog uh, prijzen te pakken en uh, prijzen geld te verdienen, die renners, en publiciteit te pakken. Dus het wordt allemaal een beetje weggemasseerd en gebalsemd. En, gebalsend en uh, het was niet goed, maar het is begrijpelijk. En uh, ja, het is gewoon een, een, een, een nare omstandigheid en we moeten nu verder. En we gaan koersen vandaag weer. Ja, en en, en de, de scherpe kantjes die, die worden er een beetje van afgeslepen, om, omdat ze door moeten met elkaar. Die, die lotto die heeft natuurlijk ook, ook een heel rare opstelling. Ze hebben met Gilbert gekozen voor uh, de man die deze etappes over geaccidenteerd terrein bijna uh, per definitie moest winnen. Ze hebben in plaats van Robbie McEwen Grijpel als printer voor de massasprints aangetrokken. En ze mikken met uh, Jurgen van den Broek op een uh, hoop klasse min. Kortom, een hoop kapiteins en... op één schip. En ze moeten nog 2,5 weken. Maar we gaan natuurlijk even kijken hoe dat, uh, hoe dat gaat uitpakken. Ja, ze moeten wel uh, allemaal proberen in Parijs uh, zo goed mogelijk aan te komen, natuurlijk. Zo is het. Paul Keizers, Belgisch journalist. Dank u wel. Graag wel. Dagelijks hijzen de renners in de Tour zich weer op hun fiets... voor etappes van meer dan 100 en soms zelfs 200 kilometer. Afstanden die ze afleggen op niets meer dan een frame, een zadel, een stuur... en natuurlijk ook nog twee wielen. En om die wielen draait het allemaal letterlijk en figuurlijk. Henk Schipper is oprichter van Fast Forward Wheels... Producent van fietswielen en ook dit jaar weer vertegenwoordigd in de Tour. Want de hele vakantie-leiploeg koerst op de wielen van Henk Schipper. Goedemorgen. Goedemorgen, Deborah. U moet dan een goede Tour hebben met lieve Westra zaterdag natuurlijk in de aanval. Johnny Hogeland gisteren. Ik uh, zie alleen maar uh, uw wielen in beeld eigenlijk. Ja, dat doet ons goed. Uh, het is mooi om te zien dat de vakantie uh, aanvallend is. En uh, ik ben ervan overtuigd dat het zich gaat uitbetalen in een mooie overwinning in de komende dagen of weken. Komt het door uw wielen dat ze zo hard fietsen? Nou, het komt vooral omdat ze goede atleten zijn. En een hele geïnspireerde ploeg zijn met, uh, met veel spirit. Hebben ze wensen? Hebben ze speciale wensen? Um, dat valt eigenlijk wel mee. Wij uh, stellen uh, redelijk veel wielen beschikbaar aan de ploeg. Um, dus ze, hebben, ze kunnen uh, kiezen... Uit uh, verschillende soorten wielen. Voor iedere omstandigheid hebben ze wel een, uh, een apart wiel. Voor klimmen bijvoorbeeld hebben ze hele lichte wielen. Voor tijdritten hebben ze dichte wielen met drie spijkswielen. Uh, ze hebben hoge wielen voor vlakke etappes. Dus aan keuze geen gebrek. En... Uh, nou, dat is eigenlijk het enige wat we doen. Verder zijn het de standaardwielen die we ook aan, een, aan normale consumenten leveren. Waar nou, zij op rijden. Hoeveel wielen zijn er mee naar Frankrijk als je er zoveel moet hebben? Ja, er zijn er ook heel veel. Het is een vrachtauto vol. En uh, op jaarbasis krijgt de ploeg ongeveer 200 sets wielen. En daarvan nemen ze er 60 à 70 sets mee naar Frankrijk. Voor Zo. drie weken koersen. U zou, je moet het aanpassen natuurlijk aan de etappen. Vandaag is natuurlijk een bijzondere. Want de finale uh, die gaat langs de kust. Dan weet je dat het een beetje kan gaan waaieren. Uh, houden ze daar rekening mee? Ja, daar houden ze zeker rekening mee. Um, het is vandaag een redelijk vlakke etappe. Dus ik verwacht dat de meeste renners met uh, hoge velgen gaan rijden. Um, Wat is maar, het voordeel van die hoge velgen? Nou, Het voordeel is dat die aerodynamisch beter zijn dan, uh, dan lage velgen. Dus bij hoge snelheden dan, dan levert dat voordeel op. Ehm... Um, de wind speelt ook een rol vandaag. En dat zou ervoor kunnen zorgen dat sommige renners, dus zeker de wat lichtere renners... voor toch de halfhoge variant gaan kiezen, de 40 mm hoge velg. Of zelfs een combinatie van een hoge velg achter en een halfhoge voor. Dat is minder windgevoelig. En dan moet je gaan rekenen dus ochtends voordat je nog maar op die fiets stapt. Nou, dat valt wel mee. De, dat hebben die jongens goed in hun hoofd. En uh, de de mechaniciens van de ploeg die weten exact wat, uh, wat de omstandigheden zijn... en wat de wensen van de renners zijn. Dus dat, dat komt allemaal wel goed. Nu komt daar heel veel bij kijken, terwijl ik gewoon denk... ja, een wiel is rond en dan is het goed. Klaar. Ja. Punt. Nou, in de essentie is dat ook zo. Een rond wiel, uh, dat is wel een voorwaarde. <laughs> maar um, op dit niveau, wielrennen op dit niveau stelt hoge eisen aan het materiaal. En het gaat erom dat de wielen licht zijn, aerodynamisch zijn, dat ze duurzaam zijn. Dus dat ze um, recht blijven, ook uh, in omstandigheden. Dat ze wat te verduren krijgen in valpartijen en putjes in de weg, gaat in de weg. Uh, dus dat zijn belangrijke eigenschappen van goede wielen. Want u maakt carbonwielen en nu denk ik van bijvoorbeeld bij een, een, een wat zwaardere koers zoals een Parijs-Roubaix... dan zou je denken, ja, die, die wielen die trekken dat gewoon niet, al die kasseien. Daar heb je toch echt wel weer uh, wat anders voor nodig. Ja, dat klopt ook. Um, het is zo dat uh, dit soort ploegen die rijden uh, nou, 98% van de wedstrijden op carbonwielen. Uh, maar enkele Vlaamse koers en ook Parijs-Roubaix kiezen ze voor uh, aluminiumwielen... Um, persoonlijk denk ik dat alleen Parijs-Roubaix, uh, dat het daar nodig is om met aluminium te rijden. Andere koers als Ronde van Vlaanderen, is veel draaien, keren, uh, berg op, berg af. Dan heeft het gewichtsvoordeel van carbonwielens, uh, nou dat, uh, dat zou mij doen besluiten om voor carbon te gaan en niet voor aluminium. Maar uh, Parijs-Roubaix is volledig vlak. Wegdek is erg slecht en dan uh, biedt uh, aluminium voordelen. Hoe zwaar is een wiel van u? Um, de lichtste wielsets wegen per set 1050 gram. Dus dat is iets meer dan een kilo voor een setwielen, voor en achter. Um, dan de hoge wielen, die zijn uh, voor vlakke omstandigheden... die zijn nog steeds erg licht, die zijn 1350 gram per set. Dus er zit een, een variatie in van uh, 300 gram tussen de lichtste en de zwaarste wielen. Dat is niks. Dat is niks. Dat is inderdaad niks. En daar moet je dan 200 kilometer op fietsen. Ja. U heeft er een paar meegenomen. Klopt. Uh, zullen we er gewoon eens eentje uit, uit uh, die enorme, grote, uh, mooie tas van u uh, halen? En ze zijn ontzettend mooi verpakt. Daar is er een. Wat heb ik hier in mijn hand? Het weegt ook echt niks. He. Je nee, kan dat er zo frisbeeën uh, nou, eigenlijk gewoon uh, <laughs> ja, Meer of meer. Welke heb ik hier? Dat is de F6R. Dat is onze. Uh, 60 mm hoge velg. Um, dit is een voorwiel. En dat weegt inderdaad heel weinig. Dat weegt ongeveer 600 gram. Um, daar komt nog een band omheen. Dus daar komt er nog 200 gram bij. Maar dat is het. En, ja, een hoge carbonvelg, goede aerodynamica. 20 spaken in het voorwiel. Uh, dat geeft voldoende stijfheid en sterkte. En, als ik dit zo vast heb, denk ik, het kan stuk. Het kan zo stuk. Als ik dit laat vallen, ligt hij in duizend stukjes. Nee, dat valt heel erg mee. Dus, uh, ook als je hiermee door uh, gaten in de weg rijdt en, uh, en dergelijke, dan blijven ze heel. Het carbon is een heel sterk materiaal. Dus het, Welk... weegt, het weegt heel weinig, maar het is enorm sterk. Welk bedrag heb ik in mijn hand? Uh, voor is, één wiel, hè? Dit? Voor één wiel. Ongeveer 600 euro. Voor mij ook? Ja, voor jou maken we iets. <laughs> maar we na de uitzending even Inderdaad. een vriendenprijsje. Maar Inderdaad. daar hebben we het verder niet over. <laughs> 600 euro, maar dan heb ik maar één wiel. Ja, nou, het gaat dus veelal om setwielen wielen. En bij ons kosten set wielen uh, ja, vanaf 1100 euro. Tussen de 1100 en 2000 euro heb je een set hele mooie wielen. Heeft het zin voor mij als amateurrenner om op zulke wielen te gaan rijden? Ja, het zou vreemd zijn als ik nee zou zeggen als fabrikant van dit soort wielen. Maar het heeft uh, in veel gevallen ook daadwerkelijk zin. Een stel goede wielen in een fiets, dat, uh, ja, dat geeft veel fietsplezier. De, de energie die je op je trappers uh, zet, die wordt omgezet in snelheid met goede wielen. Gaat geen energie verloren. Bovendien een lichte, een lichte fiets, en dat wordt vooral bereikt door lichte wielen... Uh, geeft ook voordelen bergop... Je rijdt gewoon makkelijker bergop. Je accelereert ook sneller na een bocht. Um, dus dat zijn zeker uh, praktische voordelen van carbonwielen. Uh, veel mensen kopen het ook omdat het enorm mooi is. Nou, dat is het zeker. Ja. En weet je waar ik ook heel erg snel van ga fietsen? Behalve van goede wielen. Van goede muziek, als ik die ja. opzet. Heeft u dat ook? Ja, dat heb ik ook. Ik ja. ben een van goede muziek. Franse muziek ook? Nee, dat iets minder. Dat iets minder. Nou, we gaan er wel een draaien. Een nummer uit de Radio 1 Tour Top 100. Nummer 83, daar zijn we aan beland. Les Poppies met Isabelle Jutem. De Radio 1 Tour Top 100. Dit is uw keuze uit de 100 beste Franse hits. Nummer 83. Ja, Isabel, Isabel, Isabel, ja. Ik zei dat ik er sneller van ging fietsen... maar ik vergeet dat ik hier zo van de grappel meteen in rijd. Uh, Isabel Chetemme van Le nummer 83 in de Radio 1 Tour Top 100. Bij mij nog altijd Henk Schipper, oprichter van Fast Forward Wheels... leverancier van fietswielen. Ik heb nu een wiel in mijn hand. Ja, dat is heel herkenbaar. Want dan denk ik, dit heb ik ongeveer ook op mijn fiets. Uiteraard niet dezelfde. Maar deze ziet er eigenlijk gewoon ja, normaal tussen aanhalingstekens uit. Wat heb ik in mijn hand? Ja, dat is de F2R. Dat is voor ons een uh, lichtgewicht wielset... Uh, wat vooral gebruikt wordt voor uh, bergetappes. Dus uh, het lijkt inderdaad op een, op een standaard wiel. Het enige verschil is dat de velg van carbon is. De velg is enorm licht, 250 gram ongeveer. En dat maakt uh, het, het ja, een heel licht wielset uh, dus uitermate geschikt voor bergopfietsen. En ook meegenomen het tijdritwiel. Ja. Ik vind, ze, ik, ja, ik vind ze zo machtig mooi, maar dit lijkt echt helemaal een, een frisbee, Want hij is helemaal dicht, er zit één gat in, dat is het dan. Uh, ja, je zou bijna denken, zo'n skottelbraaien-achtig. Ja. Um, dit is dan de zwaarste, of uh, dit is een wat zwaarder model... maar nog steeds ontzettend licht. Klopt, dat wiel weegt ongeveer uh, 1100 gram. Uh, gewicht is hierbij niet zozeer een issue. Dit, dit wiel wordt gebruikt in tijdritten, uh, als achterwiel. En dan is aerodynamica het belangrijkste aspect het belangrijkste voordeel van dit wiel. Bij snelheden van boven de 40 km per uur... geeft dit echt een gunstig effect op de snelheid. Je kunt wat je... doet hij concreet? Nou, een dicht wiel heeft minder turbulentie in de spaken... Uh, dan een uh, gespaard wiel. Ja, want die zijn er gewoon niet. Die, die, zijn, die zijn er niet, over. inderdaad. Dus uh, de luchtstroom uh, die wordt beter afgevoerd met een dicht wiel dan met spaakwielen, en daardoor ga je sneller. Maar dat wat ik al zei, dat heeft vooral uh, een effect bij snelheden boven de 40, maar dat is voor renders in de Tour de France geen enkel probleem. Die rijden 50 uh, of 60 per uur zelfs. En uh, gisteren geloof ik zelfs eentje 80 achter de auto. Ja, maar dat is een heel ander verhaal precies. Was het, dat was ook op onze Die wielen. Die was van jullie, ja, op jullie ja. wielen, dus ze halen het wel 80 kilometer. Uh, testen jullie dit nu ook met behulp van de wetenschap? Nou, wij zijn meer mensen van de praktijk. Uh, wij hebben wel allerlei testopstellingen bij ons op het bedrijf in Zwolle. Maar eerlijk is eerlijk, ik vertrouw meer op de praktijk. Dus ik heb een, uh, ook in het begin van, van mijn bedrijf... heb ik een, een pool gehad van uh, tussen de vijf en tien uh, fanatieke wielrenners. Profwielrenners en goede amateurwielrenners. En die heb ik mijn producten enorm veel laten testen. En daar heb ik, hecht ik meer belang aan dan de wetenschap. Want uh, er zijn wel concurrenten van mij... die schermen met allerlei wetenschappelijke uh, uitkomsten. Maar die zijn ook op vele manieren te interpreteren. En ik... Ik vertrouw meer op de praktijk. Want daar moet het uiteindelijk gebeuren. Absoluut. Um, zijn er nu ook nog regels? Uh, ja, die, ja, die zijn er natuurlijk voor de wielen. Maar mag elk wiel van jullie op een fiets? In principe wel. Maar er zijn wel regels opgesteld door de UCI. Dat is de Internationale Wielren Unie. Uh, de wielerfederatie. Die uh, stellen eisen aan het materiaal. En dat uh, heeft tot doel dat de veiligheid uh, gewaarborgd is van de renners. En dat is een, een hele goede zaak. Dus ieder wiel wat... Um, toegelaten wordt in pelotonswedstrijden, georganiseerd door de UCI. moet uh, voldoen aan een crashtest. Dat, dat wordt gedaan door het laboratorium, laboratorium in uh, Luik. Ieder wiel wat wij toe willen laten tot de koers, moet daar getest worden. Sturen we vier wielen op. Zij doen een impacttest en kijken wat er gebeurt met het wiel na zo'n imp zo impact. En als daar het wiel... Uh, Heel blijft en dat er geen carbonsplinters komen, geen spaken breken, dan uh, gaan zij ervan uit dat het veilig is voor de renners en dan mag er mee gecoördineerd worden. Dus al onze wielen zijn daar uh, getest en goed bevonden. Uh, met uitzondering van één hoogwiel, een 90 mm wiel, wat uitsluitend gebruikt wordt in tijdrit als voorwiel en ook uh, in, uh, triad, door triatleten en triatons. Ik herinner me een incident in de Tour van 2007, Marcus Burkhardt van T-Mobile knalde op een golden retriever. En uh, zijn wiel ging finaal door midden, of in ieder geval, ja, er was eigenlijk niks meer van over. Het filmpje wordt uh, nu ook afgedraaid op de site, maar dan gaat... het is een Labrador, hoor ik overigens. Ja. Daar bleef niks meer van over van het wiel. Is hij nee. dan wel door zo'n crashtest gegaan? Ik vermoed van niet. Nee. Nee. Maar dat mag dus eigenlijk helemaal niet. Eigenlijk niet. niet. Nee. Dus het is ook een goede zaak dat die tester is. Um, maar aan de andere kant, uh, dit is topsport. Um, er wordt gesport op het randje. En ook het materiaal, daar zoeken ze ook de limiet op. Zeker bergop, dan is gewicht echt een uh, belangrijk uh, issue. Was het een wiel van u overigens? Nee, dat was een lightweight wiel, een Duits wiel. Ah, ja. Duitse renner ook. Duitse renner ook. Ja. ja. ja. <laughs> Um, gaat u nog naar de Tour, tot slot? Misschien ja. even kijken? Ik ga, uh, mijn collega gaat volgende week, die is op de rustdag aanwezig. Ikzelf ga met een stel vrienden uh, in een camper naar Alpe d'Huez. Dus, de Nederlandse uh, Berg. Twee weken in de Nederlandse Berg. En de dag erna zit ik uh, misschien in de auto bij vakantie in de, in de individuele tijdrit, de laatste tijdrit, net voor de, voor de slotdag. Op, uh, op uw wielen? Absoluut. Henk Schipper, oprichter van Fast Forward Wheels. Hartelijk dank. Ook bedankt. Na half twaalf vertelt Harmen Sisse nog hoe hij de Tour beleeft. Hoor ik waarom de sponsor van de ploeg van Philippe Jobert ermee stopt... en wat eigenlijk het nut is van een zadel met een gat erin. Nu eerst de hoofdpunt van het nieuws met Dorad Megens. Radio 1, het NOS-journaal. De Rijkswaterstaat mag de snelweg A4 doortrekken van Delft naar Schiedam. De Raad van State heeft het bezwaar tegen de verlenging van tafel geveegd. Milieuorganisaties en bewoners maakten vorig jaar bezwaar. Ze zijn bang voor geluidsoverlast en zeiden dat de snelweg ten koste gaat van de natuur. Bedrijfsleven is blij en zegt dat de files zullen afnemen vanaf 2015. Kunsthogescholen gaan minder studenten aannemen. Staat in een meerjarenplan waarmee de HBO-raad tegemoet wil komen aan de kritiek van onder andere staatssecretaris Helstra. Die vindt dat er te veel kunstenaars worden opgeleid. De hogescholen willen een kwart minder studenten beeldende kunst aannemen. En 10% minder studenten klassieke muziek en jazz. En bij opgraving in Australië zijn de resten van een gigantische wombad gevonden. Wetenschappers noemen de ontdekking spectaculair. Omdat het skelet nog compleet is. De botten zijn vermoedelijk 2 miljoen jaar oud. Het dier woog zo'n 3000 kilo. was even groot als een volwassen nijlpaard. Het megawombat was volgens de wetenschappers het grootste buideldier op aarde. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANBB Verkeersinformatie. Er dus staat file op de A12 Den Haag richting Utrecht... tussen de knooppunt de Oude Rijn en Lunette 4 kilometer. Dat heeft te maken met de aanrijding op de A27. Op de A15 Gorkem richting Nijmegen staat tussen Geldermalsen en Tiel 3 kilometer. Dan de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Nieuwegein en knooppunt Rijnsweert 7 kilometer. Door die aanrijding zijn er twee rijstroken dicht. De N11 leidde richting Bodegraven is helemaal dicht tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. Daar staat een vrachtwagen stil. U wordt zo lang omgeleid. Dit is Radio 1. De Vara. de proloog. De Bora Blekkenhorst. Een zadel met een gat erin. Het ziet er niet uit, maar het helpt wel. En verslaggever Gio Lippens heeft weer een fantastisch uitzicht op de finish. Ik kijk straks met hem mee. De Prolog Tourkoersen. Ja, het werd geen verjaardagscadeau en zelfs niet een plekje in de top 3. Philippe Chaubert redde het niet op Muur de Bretagne. Wel kwam hij nog over de finish in het shirt van Omega Pharma Lotto. Maar daar komt na dit seizoen ook een einde aan. En welke sponsor de renner dan zal vertegenwoordigen is nog de grote vraag. Ik vraag het aan marketingman Marco Heil, want misschien weet hij het wel. Hij is chef van de proloog's eigen reclamekaravaan deze week. Goedemorgen, Marco. De Deborah. Ja, de rommelt in de ploeg van Schubert. Behalve dan dat hij natuurlijk gisteren een streek uithaalde. Maar wat is er nog meer aan de hand? Ja, laten we eerst even zeggen dat de rommelen sportief eigenlijk helemaal niet. Hè. Het gaat de ploeg ongelooflijk goed dit jaar. Ze hebben een boerenjaar waarin vooral Julie Schubert natuurlijk de overwinningen aan elkaar legt. Maar ook andere renners, zoals Jurgen van den Broek uh, heeft al wat gewonnen. In, in Dauphiné Libré was dat onbekende jongen die wat won in de Giro. Het gaat ze heel erg goed eigenlijk, ook in deze Tour. Hè. Al een ploegoverwinning, al een ritoverwinning gehaald, moet ik dan zeggen. En al een hele kast vol met gele, groene en bolletjes draaien toch zie je inderdaad dat de ploeg op het einde van het jaar gaat stoppen. Maar dat heeft niks met het sportieve te maken... of met nare verhalen rond doping of zoiets... waar in het verleden wel eens andere ploegen voor gestopt zijn. Maar dat heeft puur eigenlijk met de marketingdoelstellingen... van de achterliggende sponsors te maken. Het huwelijk loopt stuk, omdat zij het niet meer zo zien zitten. Maar dan denk ik, ja, neem voetbal, neem hockey, het zou hier nooit kunnen. Of in die sport in ieder geval niet. Nee, dat klopt helemaal. Maar ja, zoals we maandag eigenlijk al zei... Kijk, bij dat bepalen bepalen die, die, die sponsors... Ja, die bepalen 30 tot 90 procent van het ploegbudget. Dus zij hebben enorm macht in die ploeg. Wie betaalt, bepaalt. En als zij niet meer samen door uh, willen, dan, dan heeft dat repercussies voor de ploeg. Ja. Laten we ze eens uh, opsplitsen. Omega Pharma en Lotto. Welke kant wil Lotto op? Ja, Lotto is natuurlijk een, een, een traditional in, in het wielerpeloton. Het is eigenlijk de, de sponsor die al het langst in het wielerpeloton aanwezig is. Sinds begin jaren 80. He, uh, als we de achtergrond even kort schetsen, toen bracht de Nationale Lotterij Lotto op de markt. Dat is niet zo opvallend. Je hebt nog van dit soort producten in het wielerpeloton gehad. Uh, denk maar aan Française des Jeux, uh, Roslotto. Of in Nederland bijvoorbeeld Bangiro Of Onze in Spanje. Zo'n producten om verkocht te worden, ja, die moeten gekend zijn. En dat is logisch. Nu, ja, kijk, als je dat gekend zijn, is niet zomaar alleen een voorwaarde. Want na een paar jaar in het peloton mee te fietsen, had Lotto zoveel naamsbekend, bekend, had opgebouwd dat ze het niet meer doen. Iedereen kende Lotto. En ging een loodje kopen dat... misschien ook wel? Ja, je moet ook ja, niet alleen het kennen je moet, goed, moet goed zitten, je moet, ook het imago moet goed zitten. Kijk, als ik nou natuurlijk alleen maar bekend moest zijn als product... dan zou ik bij wijze van spreken, ik zeg maar eens wat... mijn product Osama Bin Laden gaan noemen of zo. Hè? Iedereen kent dat, maar je verkoopt er niks mee natuurlijk. Je imago moet ook goed, goed zitten. En dat heeft Lotto natuurlijk prachtig gedaan met die wielensponsing... met die trouwe wielensponsing al 30 jaar bijna. Iedere Belg houdt al een beetje van Lotto. Het imago is sky high, het is een beetje een love brand. Daarnaast, buiten zeg maar die naamsbekendheid en dat imago kunnen ze nog wat andere zaken mee. Omdat ze bijvoorbeeld in die tour aanwezig zijn, kunnen ze daar mensen uitnodigen. He. Uh, ik heb zelf het geluk gehad om de laatste tien jaar, nou bijna elk jaar, wel in de tour een paar keer uh, te gast geweest te zijn. Ja, dat is fantastisch. Hè. Je kunt daar in dat vip het lopen, je ontmoet die renners. Ja, je komt echt... In het wielercircus terecht. Een beetje, ja. Shaky in de chocoladefabriek, zullen we maar zeggen. Dat gevoel, hè. Nou, omdat Lotte daar aanwezig is, mogen zij mensen uitnodigen. En dat maakt natuurlijk een onwaarschijnlijke indruk op die mensen. Ik, ik herinner me nog dat ik een paar jaar geleden op de luchthaven. na een weekendje Tour de France, weer op de luchthaven van Toulouse. twee pelken uit Roeselaren tegenkwam. En, ja, die hadden een heel weekend tussen die rennen rondgehangen. Die hadden s'morgens ontbeten met Robbie McEwen, om maar te zeggen. En, en, en ja, die man die zei zelfs met tranen in de ogen. Dit is het mooiste weekend van mijn leven geweest. Ja, dankzij. Lotto, die wil dus graag de Belgische renners en nationaal blijven. Ja. Want dat is natuurlijk een nationaal product. Maar Omega Pharma, waar willen die dan naartoe? Nou, die willen dat juist niet. Kijk, die hebben geen Lotto dat alleen maar in België verkocht kan worden. He? Die hebben een aantal producten die over de hele wereld bekend moeten worden. Denk maar aan bijvoorbeeld Biover, Davitamon, Vitamines, uh, Predictor... wat in Nederland natuurlijk heel bekend is. Ja, dat was Mooie wel de, de grootste grap, nietwaar Marco? Dat de renners rondrijden met een zwangerschapstest op de borst. Ja, maar dat... dat dat werd inderdaad wel in de pers zo uitgelegd, maar onder die naam Predictor wouden ze ook een aantal andere producten op de markt brengen. Um, of er daar nou echt meer Predictor mee verkocht is, dat valt natuurlijk te betwijfelen, maar ze hadden wel het ongelooflijke succesverhaal van Davitamon achter de rug. Hè? Dus Davitamon, een vitaminemerk, zullen we maar zeggen, uh, dat, dat ineens wereldbekend werd dankzij die wielersponsoring en ineens het meest gekochte uh, vitaminemerk werd. He, dus onderschat die, die, die, die kracht van die sponsoring niet. En ook predictor is er toch een sterkere product na geworden. Ja. Nu dus uh, ieder hun eigen weg. Uh, tot slot, Marco, kort, wie wordt volgend jaar de partner van Omega Pharma? Ja, dat is nog lastig. Er zijn een hele hoop robbels wat dat betreft, zowel in de pers als ik hoor wel eens wat in de wandelgangen. Maar wat dat betreft, beide partners huldigen wat dat betreft toch wel de, de champignon-theorie. En dat is dat ze heel stil blijven zitten en het misschien pas naar buiten brengen als het zover is. Komt champions groeien het best in het donker. Dus daar horen we ongetwijfeld nog wel meer over deze Tour de France. Tot morgen, Marco. Tot morgen. In de Ik weer Nee, hart, we moeten nog De zaal is in los en baat in de bier Dus rustig op stro, geen minste bekennen We, ja, wie het hemel bezien Niemand vertellen, weet wie je samen We komen er wel. even goed Geen toeters, geen bellen Geen ik, mannen van staal Pakken die blinken de schaduw de vel over de weg en ik weet nou al wat ik wil drinken straks in hier een keer leeg. het stuk winden we moeten flink knijpen de rennen en een haas hoofd en een knie nee ja zo het stuur, de te draaien hier en weer hier hij hey, moet er zien Tellen, weet wie is samen, wie komen er al? Ik verroet, geen de En de wel is voor mee. en de woorden die wij aan ons verbe Hey, hey, hee, op de wil zien. Niemand vertellen, weet niet samen we komen er wel. Rechts hey, verroest, gertigters gemeldden, hee. Ze deden het al eerder een nummer schrijven voor de tour. Naar boven heette het nummer toen. Dit is Mannen van staal van Ronny De tour kijken. Miljoenen mensen volgen de Tour. Ze staan langs de weg als de ja, renners voorbij flitsen... of ze zitten gewoon thuis voor de buis of natuurlijk bij de radio. Maar hoe de Tour ook wordt gevolgd, elke liefhebber heeft zijn eigen verhaal. En achter dat verhaal gaat verslaggever Robert-Jan Boy aan. Hij bezoekt elke dag weer een andere fan. Vandaag Harmen Siesen. Robert-Jan. Ja, de woorden Harmen Siesen. We zijn op het plekje gaan zitten. Juist nog even in het schuurtje gekeken. Ik denk nou, misschien heeft Harmen nog wel een, een racefiets uh, daar staan in verband met, met zijn roemruchten verleden van Parijs-Roubaix, om er even wat te noemen. Maar ik zag geen racefiets, uh, Harmer. Was dat een vergissing of hoe nee, dat? die racefiets heb ik uh, intussen ingeleverd, want sinds ik grootvader ben... vind ik het uh, beter dat ik op een gewone fiets rijd. Dan kan ik nog eens een kleinkind meenemen, tenminste. Mm -hmm. En dat gebeurt hier, maar ook elders in het midden van het land. Maar dat gebeurt hier een huisje aan de Zeeuwse kust, begrijp ja, ik? Ja, op, op Thailand schouwen Duiveland, ja. En daar zit ik ook heel regelmatig. En wat voor fiets staat daar? Uh, ook een... een uh, ja, een e-fiets eigenlijk. Ik durf een elektrische fiets, juist juist, juist, juist, juist. <lacht> maar je moet er nog wel bij trappen, hoor. <lacht> maar dan denk je wel aan het roemruchter verleden, neem ik aan, als ja, je aan trappen bent. Ja, precies. En in Zeeland is het natuurlijk met al die dijkjes daar en altijd waaien en altijd tegenwind is het wel hmm. handig als je op een elektrische fiets kan fietsen. Dan heb je gisteren waarschijnlijk met genoegen naar de tv gekeken. Johnny Hoogeland. Ja, prima. Uit ook. Zeeland, Ierseke komt hij vandaan. Ja, Kijk, die Zeeuwen zijn toch onverzettelijk, zoals Jan Raas en Kees Priem en Maarten Ducro. Ook ja, in, uh, ja. die, die zijn gewend om tegen de elementen in te vechten. Mm. Dus die, die hebben dat in zichzelf zitten. Spreek je ook de taal, Herman? Nee, de taal. Een paar woordjes, hier, zo, of uh, wat zeg Zeeuws. ik, Iers? Zeeuws, ja. <laughs> Zeeuws Hotel is de mooiste taal van alle meren. Ja. Maar verder kom ik niet, hoor. Nee. Ja, je zit nou hier in je, je draaistoel. Ja. Een gemakkelijke stoel. Okay. TV staat daar links uh, in de hoek. Hier op tafel heb je wat, uh, ja, wat lectuur liggen. Ja, en de kaart van Frankrijk natuurlijk. Ja. Om te volgen waar ze, waar ze langs rijden, vind ik ook heel belangrijk. Mm -hmm. En met name dit ook, de Harmenzische Journaal. Tour Toto. Tour -toto. Tour -toto. Ja. Een heel formulier. Wat doe je daar precies mee? Nou, die bestaat al 31 jaar. Dat is een toto waar journaalmedewerkers en andere nossers aan meedoen. Yeah. Elke keer leggen, je kunt er met een ploeg meedoen, krijg je vier renners. Ja, het is een beetje ingewikkeld, maar ik zal het proberen eenvoudig uit te leggen. Je krijgt vier renners en één renner krijg je erbij geloot. Yeah. Dan heb je dus vijf renners die voor jou elke dag prijzen kunnen verdienen. Mm -hmm. De eerste die binnenkomt krijgt 110 euro, de tweede 75, 50, 30 enzovoort. Ja, yeah, ja. Yeah. Allrounders, sprinters, klimmers zie ik hier staan. Ja. Tijdrijders, hier heb je een lijstje. V dat is mijn ploeg, ja. is Volkelsang zit er ook in. Jacob Volkelsang heb ik gekozen, ja. Want dat vond ik een. een Als allrounder. Allrounder, mooie, mooie naam. En uh, hij heeft toch vorig jaar wel behoorlijk uh, goed gereden. Maar waarom nemen we dan niet bijvoorbeeld Contador? Contador, die kiest iedereen. Dat is namelijk het nadeel. Als je met zo'n 23 contas door hebt ja. en die wint, dan moet je die, dat geld door 23 delen. Daarom hmm. moet je psychologisch altijd proberen een renner te kiezen die wel goed is, maar niet te goed. Hmm. Wat brengt Thor Husoft op? Tour Husoft, ik ben per dag, omdat hij in de gele trui rijdt, 2,14 euro 14 op. Dat is een heel behoorlijk bedrag. Niets misselijk maken. Nee, top. precies. Dus ik ben erg gelukkig elke dag als hij de gele trui houdt. En dat hoop ik vandaag en morgen ook nog natuurlijk. Tegelijkertijd denk je aan 53. Want daar is het voor jou allemaal begonnen. Ja, in 53 was ik 13 toen... Uh... En daar ging Robert Jan met Harme Siesen. Hij wilde zojuist vertellen over zijn, zijn passie en wanneer die begonnen is. Misschien komt Robert Jan straks weer terug. En dan horen we het verhaal alsnog. Hij wordt gebeld. Robert-Jan is er weer met Harmen Siesen. Ja, we, we hadden even een tunneltje, Deborah. Dat kan gebeuren. <laughs> dat uh, kan gebeuren. Maar we praten even over het begin van, uh, van Harmen Siesen, de Tour van, uh, van 53. Uh, ja, waarom houdt hij zo van die Tour? Dat is eigenlijk moeilijk te verklaren als ik zo naar zijn gezicht kijk. Ja, dat is een kwestie van uh, juli maand. Uh, ja. Fijne maand. Iedereen is vrij. Uh, Iedereen is ook geïnteresseerd in die toeren in Nederland. Het, ja. het, het is ontzettend populair. Maar je vond het toen een mooiere tijd? Omdat ze tegenwoordig met die oortjes zitten, Dat vind ik niks, die oortjes, nee. Die renners moeten... ...op avontuur kunnen gaan. Nederlanders gingen altijd, dat waren de rebellen in het peloton, die gingen erop uit. Jan Nolten won met 23 minuten voorsprong in Monaco. Dat, ja. dat zijn mooie tijden. En nu is het allemaal zo geregisseerd. Het is zo afgesproken. Ja. Dat vind ik jammer. Maar ja, als je Hogeland deed, heel aardig best gisteren. Ja, daar ben ik heel tevreden ja. over. Heel tevreden. Nou ja, goed. <laughs> en je bent natuurlijk nieuwslezer geweest, commentaar. Dat heeft ook jouw speciale, dit zit ook een beetje in jouw vakgebied. Daar leg je op. Ja. Ik Wat eh... valt op? Wat valt op dat, dat ze het voortreffelijk doen? Moet ik zeggen, de radio doet het zeer enthousiast. Mm. En, ze hebben veel geleerd van Theo Komen, denk ik, maar dan wat feitelijker. Ja. Uh, ik vind het televisiecommentaar ook goed. Uh, Maarten Ducro en Herbert Dijkstra. Daar luister ik met heel veel plezier naar. Ja. Ben je ook zelf bij de Tour de France geweest, eigenlijk? Dat je iedereen aan het werk hebt gezien? Ja, ik ben een paar jaar geleden bij de avondetappe van Maart Smeets geweest. Het avondprogramma, daar mag je ook een dag meelopen. En dat was ook een heel interessant. Die gigantische. Uh, wagens die er allemaal door dus zo'n klein dorpje rijden. En, uh, heel indrukwekkend. Ja. En, en, dan zit je hier nu op je stoel? Je hebt een verleden als Parijs-Roubaix rijden. Ja, dan ben je toch iemand, laten we eerlijk zijn. Dank je wel. En dan kan ik hmm. me toch voorstellen dat je op een gegeven moment denkt: van ja, jongens, dit heb ik toch een beetje misgelopen? Zo, als... Ik had zelf in dat peloton ah. toch een beetje willen rijden. Ja, dat had ik ook gewild. Maar ja, dan moet je dus talent hebben. En je moet beginnen op je derde op een klein fietsje. En dat heb ik dus niet gedaan. En dat is jammer eigenlijk achteraf. Heb maar... Helemaal geen sportcarrière verder achter de rug dan, behalve dat Parijs goed ja, Vroeger als kind. Nee? Voetballen, voetballen ja. zoals ieder jongetje voetbalt. Maar dat mocht geen naam hebben natuurlijk. Haar Ziese, zo zit hij hier in zijn stoel met zijn lectuur, met zijn Tour Toto daarvoor. Gaat vanmiddag weer kijken? Ja natuurlijk, dat wordt weer een mooie rit door, door Bretagne. Ja prima. Wie gaat de toer de France winnen? Uh, dat is een goede vraag. Ik denk Jacob Fugelsang. Toch die wil die Fugelsang. Die was er wel bang voor. Ja, ja, nee, dat uh, moet je goed in de gaten houden. Je dat wat gaat wat? een gigantisch bedrag opleveren in geval. Verkomen. Die kan kort rijden, zeggen wij, bij de wielerij. Zeg, veel plezier ja. hebben en, uh, en bedankt. Dank je wel. Jacob Fugelsang, hij kan veel geld opleveren in de Toto van Harmon Siesen. En Robert-Jan Boy bezocht hem. zadelpijn en ander leed. Jawel, want in de proloog geven we... ik natuurlijk ook elke dag antwoord op prangende wielenvragen. Over voeding bijvoorbeeld. Hoeveel moet een renner eten om te kunnen presteren? Maar ook de technische vragen en weetjes komen natuurlijk aan bod. En daarvoor eh, krijg ik hulp van deskundigen van het magazine Fiets. En vandaag aangeschoven hoofdredacteur Roderick de Munnik... en trainer Adrie van Diemen. Ik begin met een vraag meteen van Anne van der Steen. Een tijdje geleden las ik dat het helemaal niet nodig is... om te rekken en strekken... voor voordat je gaat hardlopen. Hoe zit dat bij wielrennen? Is het dan wel nodig om te rekken en strekken voordat ik op die fiets stap? Adrie. Um, de, de vraag is altijd, wat wil je bereiken door rekkenoefeningen te doen? Als je de spier echt langer wil maken, dan moet je zo extreem lang en hard rekken... Uh, dat je dat bijna niet voor elkaar krijgt. Hoe lang? Uh, een, een onderzoeker die heeft, uh, uh, Habema, die heeft in Groningen onderzoek gedaan... Naar, uh, of de spier daadwerkelijk langer wordt door oefeningen. En die kwam daarachter dat het bijna onmogelijk is... Uh, om zo hard en zo uitgebreid te rekken... dat die spier daadwerkelijk langer wordt. Dus De, de spier zelf, maar de, de, de bindweefselvlies eromheen. die moet langer worden. Dan moet de spier pas langer. Um, als je de, de rekoefeningen doet, uh, dan uh, uh, voorkom je daar niet mee blessures. Uh, je moet eigenlijk kijken, de, de spier die wordt korter door het sporten. En kennelijk heeft dat een functie. De spier past zich aan om beter zijn functie uit te kunnen voeren, arbeid leveren. En uh, ja, waarom ga je dat eigenlijk voortdurend weer teniet zitten doen... He, dus rekoefeningen vooraf als warming-up heeft sowieso geen zin. Dat moet je helemaal niet doen. En als je rekoefeningen wilt doen, doe dat dan als de spier nog warm is. Omdat dan de kans op het verkrijgen van blessure zo klein mogelijk is. Is het wel verstandig om dan rustig aan te beginnen op de fiets? Of kan je meteen gewoon lekker doorstoempen? Nee, je moet altijd rustig aan beginnen. Omdat het lichaam moet wennen aan de belasting. En de hartslag moet wat omhoog, de temperatuur moet wat omhoog. De hormonen moeten wat veranderen. Zodat je wat beter geschikt raakt om arbeid te leveren. Dus wel rustig aan het beginnen. Maar oefeningen hoeven niet als onderdeel te zijn van de warming-up. Dan zit je eenmaal op die fiets en dan is natuurlijk de vraag... wat voor zadel je kiest. Piet Huisman mailt ons... heeft een zadel met een gat erin echt zin, Roderick? Je ziet ze veel, hè? Ja, je ziet ze veel en het heeft onwijs veel zin. Als dat, als, als dat jouw probleem is, als jij daar een probleem hebt... dan, uh, dan is uh, dat het zadel met, de juiste, met het juiste antwoord. Mijn vrouw sfeert erbij bijvoorbeeld. Die, uh, die, heeft een, uh, die, ja, die kan niet fietsen op een zadel zonder een gat in het midden. En uh, ja, ik moet er niks van hebben. Ja, het is, het is, een zadel is uh, ja, zo persoonlijk als wat. Je hebt bolle zadels, holle zadels, je hebt brede zadels, smalle zadels. En ja, die pas op, ja, op iedere kont heeft zijn eigen zadel, wil ik bijna zeggen. Maar en, dan is er ook nog verschil. Dus er bijvoorbeeld een mannenzadel en een vrouwenzadel ja, met een gat erin. Ja, ja, mannenzadels die zijn wat smaller. Omdat vrouwen die hebben... Eigenlijk de essentie van op een zadel zitten is dat je niet op je... Uh, hoe zeg ik het netjes, op je zaakje gaat zitten... maar op je, op je botten. He, er zitten twee botten, die, uh, uh, die, die, die, die heeft iedereen gelukkig. En daar moet je proberen op te zitten... En de afstand van die twee botten, die bepaalt eigenlijk... wat voor soort zadel dat je hebt. En een vrouw heeft botten die wat wijder uit elkaar staan dan een man. En zelfs bij mannen wisselt dat. Je kan best wel zeggen... Een collega van mij die heeft een zadeltest laten doen bij zichzelf. En die kwam, daar kwam uit dat hij jarenlang op een veel te smal zadel zat... waardoor hij ook scheef ging zitten. En daardoor allerlei blessures kreeg. Dus dan zie je maar hoe belangrijk eigenlijk een goed zadel is. Maar het belangrijkste is nog meer dat het zadel bij je past. Dus uh, probeer een paar zadels als dat lukt en uh, zoek het beste zadel uit dat, dat bij je past. En uh, ja, bezuinig dan niet op een, op een zadeltje, want het is echt, daar zit je op en daar kan je best uren op zitten. En dus eigenlijk is dat, wel het, uh, ja, is dat wel het belangrijkste onderdeel van je fiets. En het gat is dan natuurlijk ook bedoeld om de druk enigszins te verlichten. Uh, daar op die plek, ja. Rodrik de Munnik van fiets en trainer Adrie van Diemen. Morgen weer meer antwoorden op nog meer vragen. En als u thuis zelf een vraag heeft, mail deze dan naar deproloog@vara.nl. En ik ben ook te vinden op Twitter @deproloog. De finishfoto. Ja, en hoe is het aan de finish van die vijfde etappe? De streep is getrokken in Cap Vrehel. na 164 kilometer. Een mooie dag voor de sprinters, Gio Lippens. Deborah, goeiedag. Goedemorgen. Gio, hoe is het weer? Uh, het is lekker, we zitten in het zonnetje en uh, we hebben uitzicht op uh, de oceaan vanaf uh, die Cap Vrehel. Uh, het is alsof je op een uh, camping zit op vakantie, ver weg van de Tour de France, hoewel... Ik zie wel heel veel televisie- en radioauto's om me heen staan. En heel veel kabeltjes hier over dat grasveld heen liggen. Maar uh, het is echt uh, wel een heel mooi gebied hoor. Je ziet echt uh, daar beneden de baaien liggen. In de vechten ligt ergens en malo. Prachtig allemaal. Oh Gio, ik krijg helemaal zin om uh, jouw kant op te komen eigenlijk. Ja, dat was ook helemaal de bedoeling natuurlijk hè. Om iedereen goed lekker te maken hier voor dit gebied. Nou nog even, er komen ze wel voorbij natuurlijk. Een finale langs de kust. Ja, dat kan dan nog wel eens een uh, verrassing opleveren. Ja, vooral omdat de wind uh, volgens de voorspellingen... maar die zijn niet altijd even betrouwbaar. Uh, net zo goed als onze voorspellingen niet altijd even betrouwbaar zijn. Uh, maar de wind zou uit het zuidwesten komen. Dat betekent dat de renners ze met name in de finale van de koers... Uh, schuin van achteren hebben. En ja, de echte kenners weten dan uh, meteen... Roderick zal ook meteen opveren... Uh, dat betekent gewoon dat er uh, eventueel waaiers kunnen gaan ontstaan... op die, op die open wegen. Hè? Want ja, die weg die slingert dan uh, over die, uh, die heuveltjes langs de kust hier. En... Uh, er zijn veel open stukken, dus de wind heeft vrij spel. En ja, als er waaiers uh, gaan ontstaan, dan zouden we wel eens een hele interessante koers kunnen krijgen. Secondenwerk misschien wel? Uh, secondenwerk, maar ja, nou ja, je zou bijna zeggen, we hopelijk uh, minutenwerk, maar dat is misschien wel een beetje te optimistisch uh, gesproken. Maar we hebben het wel eens eerder gezien, hè. Op het moment uh, dat uh, er echt waaiers ontstaan, dat, dat er groepjes uh, ontstaan dat het peloton breekt. Een paar jaar geleden hebben we dat gezien aan de Zuidkust bij Kapdakde in de buurt. Ja, dan kan het echt wel eens helemaal misgaan. En dan kunnen de of achterstanden van uh, klassementsrenners ineens uh, tot, uh, tot over de minuut gaan lopen. Maar goed, laten we daar maar niet op vooruit lopen. Iedereen verwacht toch eigenlijk wel weer een beetje een massa-sprint. Nou, en zullen we dan maar weer eens een keer op Mark Cavendish inzetten? Nou, Tyler ja. Farrar heeft de eerste gewonnen. Uh, toch maar weer gewoon voor Cavendish gaan. Hij moet het een keertje doen natuurlijk. Hij moet het een keertje doen. Hij is getergd, hij is boos. Uh, hij heeft ruzie met alles en iedereen. Faju heeft al gezegd dat uh, die Cavendish begint qua uitspraken... qua gedrag een beetje op Ricardo Rico te lijken. Nou, dat zijn fijne uitspraken. Ik durf te wedden dat Cavendish die uitspraak ook gelezen heeft... want die kijkt ook altijd iedere ochtend in de equip. Dus die weet ook wel uh, hoe scherp de zaken ervoor staan. Getergd tot op het bot... Mooie stad, hè? Zo Lekker. Is het. En dan krijgen we een uh, hopelijk uh, nette sprint. Aan de andere kant een beetje tumult is ook altijd wel leuk. Gio Lippens. En hij meldt zich deze middag uiteraard nog vaak... bij de collega's van Radio Tour de France. Vanaf twee uur kunt u daar de etappen volgen. Morgen dan neem ik de prologe gewoon weer voor mijn rekening... en schuift Arthur van den Bogaert aan. Journalist, liefhebber uiteraard... en de man die de verhalen achter het wielrennen als geen ander kent. En straks lunch met Jurgen van den Berg. Er is weer gedoe rond Edwin de Roy van Zuiderwijn. Uh, het is een heel ingewikkeld verhaal, dus ik ga dat nu ook. Ik kan het niet eens samenvatten <laughs> in twee zinnen. Uh, gewoon blijven luisteren. Uh, verder het mediaforum. Een tipje. Geef een tipje. Een nou, klein. Nou, ja, daar komt een of dat boek uit. En dat is op voorhand, uh, wordt dat eigenlijk al meer of meer uh, verboden of zoiets. Ah. So, daar zit het in. Wat heeft daar weer dingen in beweerd? Modder over en weer. Dan uh, het mediaforum met uh, Annette Bissel en Juri Albrecht gaat het onder meer over die toestand rond uh, de Ronde News of the World. Die uh, weer bij van nieuwe afluisterpraktijk. Wordt beschuldigd. voicemails. Ja, precies. Ja. En, de, en de stelling straks in stand.nl. Het kabinet moet uitgeprocedeerde jonge asielzoekers weer opvangen. Vanaf 1 juli doen ze dat niet meer. Uh, er is nu een brandbrief van 19 grote gemeenten die uh, met de, de problemen zitten. Want die jongeren komen daar dus op straat. Tot morgen. Attention! Attentie! Onvoltooid verleden tijd op de radio. De zondagse zomerseries van OVT.